Sablikova voor de derde keer Europees kampioen. In de afsluitende vijf kilometer reed ze iedereen Wust in een direct gevecht op elf seconden. Wust werd in het algemeen klassement tweede, maar het Leenstra werd derde. Het weer droog vannacht op de meeste plaatsen 1 of 2 graden vorst. Morgen overdag opnieuw droog en hoog uit 4 graden. Morgenavond vanuit het westen regen. Dit was het. In ben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 Interview voor 8 januari 2011. Helaas, uh, deze uitzending uh, ja, zonder Roy. Hij heeft, het, uh, ja, hij heeft het wat te druk. Maar met meneer Moraal, Aldo. Ja, goedemiddag. Ja, daar ben ik hoor. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja, heb je nog wat, uh, wat leuks meegemaakt vandaag? Vandaag uh, <laughs> op de voetbalclub. Uh, moest ik fluiten vandaag met, uh, met de oude veteranen okay. van, uh, van onze club tegen de selectie van nu. Oké. Okay. En uh, welke club is dat? Uh, Haarlem-Kenneland. Haarlem -Kennenland. En het is wel helemaal in orde voorlopig, geen gescheurde gescheurde gescheurde, gescheurde nee, nee. spieren. Ik heb niks gehoord over klachten. Dus Oké, okay, uh... nou helemaal leuk. Ja. Nou, Wat gaan we, gaan we deze uitzending doen? We hebben natuurlijk het uh, ja, nieuwe item, muziek uit de provincie. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Uh, natuurlijk ook Popster Henry. We hebben heel veel muziek vandaag. Ook heb ik uh, wat gevonden over die zwerver met die gouden radiostem. Heb je die gehoord? Ja, dat heb ik gehoord. Geniaal is die man. Ja. Nou, daar komt zo zometeen uh, ja, ook wat op. Maar uh, ja, nou ja, laten we lekker gaan beginnen met een uh, plaatje uit de jaren negentig. Het was uh, 1990 om precies te zijn. En uh, hij eindigde nummer twee in de hitlijsten. Ik heb die over Technotronic. In totaal 14 miljoen albums wereldwijd verkocht. En dit is Get Up. Goedemiddag.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 Met Michael Jackson en uh, deze plaats stond op zijn eerste solo album en die heette Off The Wall. Dit nummer uh, is eigenlijk nooit als uh, single uitgebracht en ik denk dat het wel heel jammer is. Get On The Floor hoorde je hier bij uh, ZFM Sanford Entertainment For You. Nou je zou misschien denken van uh, ik hoor alleen maar oude muziek, eerst Technotronic en uh, daarna Michael Jackson plaat het 1979. Maar daar blijft het niet bij hoor. We draaien natuurlijk ook nieuwe muziek. Bijvoorbeeld de Far East Movement. Ze hebben een nieuw ja, album uitgebracht. Free Wired heet het. En dit is hun tweede single. Dan Like a G6. Far East Movement samen met Ryan Tedder. Is dit Rocketeer?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 De nieuwe van Far East Movement. En die heet Rocketeer. Samen met Ryan Tedder. Gisteren was natuurlijk de Voice of Holland. Uh, ja, weer op TV. En. Uh, ja, de, vanavond wordt dan de. de sing-offer wordt dan. Uh, ja, uitgezonden. Maar die was gisteravond al opgenomen. Dus mensen in het publiek. Die wisten dus. Uh, ja, wie eruit uitgaan En die uitslag is uitgelekt. Dus zometeen. ga ik je vertellen wie. Ja, de wie, er uh, wie eruit zijn. Dus dat zometeen dus. Uh, als je niet wil horen, doe je natuurlijk je oren dicht. Want dat kan me ook voorstellen. Maar nu is de Chemical Brothers. Dit is Calvine. De Brothers en Calvinize Eyes hier bij Entertainment View. Dit is ZFM Samfort. Goedemiddag. En ik vertelde het net al: de uitslag van de Sing of the Voice of Holland is waarschijnlijk uitgelekt. Wil je de uitslag niet horen? druk dan even weg. Maar uh, ja, het blijkt dus dat hij, het was dus gisteravond na de live uitzending op tv, was het nog opgenomen. En uh, volgens diverse bronnen gaat Esther Nijhoofd uit het team van, van Velsen door. En moet uh, ja, toch al publiekslieveling Lenny Keilaert, you man, you man, uh, moet naar huis. Angela Groothuis zou voor Sherry Ann Nivilak kiezen. Dat betekent exit voor Bart Overbeek. Op Twitter is ook te lezen dat uh, de Voice of Holland avontuur vanavond ook stopt voor Maaike van de Jeroen van de Boom gaat dan verder met Anne Hogendoorn. Nick en Simon zouden waarschijnlijk tot verbazing van velen verder gaan met Jennifer, Jennifer Eubank. De heren sturen dan Nigel Brown naar huis. Vanavond zou duidelijk worden of op Twitter de waarheid wordt gesproken. Spannend, hè? Afwachten maar. Het is even afwachten. Wat denk jij? Nee. Als ik kijk naar die namen, dan, dan, dan, ja, dan denk ik... Het is een kans groot hoor. Ja, denk ik denk het ook wel. En wat me vooral opvalt is die uh, Jennifer Eubank, weet je wel. Er ja. zijn veel kritiek op geweest dat ze zo hoog zingt en, uh, ja. en ja, dat soort dingen. En dat ze dan waarschijnlijk toch, ja, toch door is hè. Ja, het is uh, spannend hè? Het ja, wordt spannend. Vanavond, we, ja, vanavond natuurlijk weer gezien om half negen als ik het goed heb. Maar uh, weet kunnen ergens niet snel? hè huh? nou? Uh, waarom zou je het nog doen? Huh? Ik weet eigenlijk nou wie er gaat winnen. Wie? Ben. Ja. Ben Saunders. Hij ja, nou, gisteren nou wel op... weer goed hoor. Ja, maar hij, is zo... hij is zo populair bij de mensen. Ja. Ja. zo ja. stemmen ja, dat wordt ja. ook wel gesuggereerd, hè? Dat ja. er Ik denk dat de, je kan er ook bieden, hè, Op wie er gaat winnen. Wil je nou heel rijk worden? En uh, dan moet, moet je uh, zeker op uh, Jennifer Eubank stemmen of uh, geld inzetten. Want volgens mij wordt je inzet dan 20 keer verdubbeld of zo. Ja. En Ben Saunders is dan uh, keer 1,40 of zo, weet je wel. Ja. Dus dan kan, ja, maar ik denk dat als Lenny eruit gaat, dan Ben een hele goede kans maakt. Ja. Maar het is natuurlijk een hele goede zang. Gisteren ook ja. weer. I heard it, I heard it the grapevine. Van uh, Marvin Gaye. Misschien moet jij ook mee doen. <laughs> Zullen we dat niet doen? Uh. Hey, Emma Watson, de actrice van Harry Potter. Heeft geen flauw idee wat ze met haar miljoenen op haar bankrekening moet doen. Ze zegt zelf dat ze zoveel geld heeft. Dat ze niet weet wat ze ermee moet doen. Uh, ze zegt zelf. Ik heb een laptop gekocht en een Toyota Prius. Heb je miljoenen? Koop je een Toyota Prius. Dat snap ja. ik dan ook niet. Me Meer niet. En ik geef veel uit, uh, geld uit, uit mijn studie. Voor de eerste en het tweede van Harry Potter ving Emma maar. Lies 21 miljoen euro. In 2009 werd ze uitgeroepen tot bestverdienende Hollywood actrice. Voor het derde deel van de film zou ze nog meer geld hebben gekregen. In de interview doet de brunette ook een boekje over, over haar leven in de spotlight. Ze reist graag met de metro. Ze zegt zelf, ik vind het grappig als mensen naar me kijken en fluisteren. Hé, hey, is dat niet het meisje van Harry Potter? V Vervolgens schudden ze hun hoofd en zeggen ze nee, onmogelijk. Ze reist toch nooit met het openbaar vervoer? Ja. Nee. Tja. Ja, hè? dat is... Uh... Dat moet ik jij even zeggen. Ja. ja. Nou ja. Uh, Kassa voor Koffie Max. Uh, de verspreking... De verspreking van... Uh, ja, van naar Gozend. dan moet hij wel laden, jongens. Ja, wel... ja, ja de verspreking van uh, meer naar Gozend legt omro Max geen windeieren. De Koffie Max presentatie noemde haar programma de afgelopen week tot twee keer toe koffietijd. De naam van de concurrenten de ochtendmagazine op RTL 4. Inmiddels is Coffee Max een ware hit op uitzendinggemist.nl. Normaal gesproken kijken enkele honderden mensen via internet naar Coffee Max. De uitzending van gisteren was uh, vandaag om twee uur al goed voor meer dan 16.000 views. En voerde op dat moment de daglijst aan. Van de meest bekeken programma's van de uitzending gemist. Meerda begon de uitzending van vanochtend met humor. Bij aankondiging van de compilatie van eerdere aflevering deze week. Had ze nadrukkelijk over Coffee Max en kon daarbij een glimlach niet onderdrukken. Ja. Ja. Hè? He? Wat heb je daarvoor te zeggen? Iedereen kan in zichzelf gisteren. Hè? Nee. Iedereen ja, dat vind ik ook wel. Maar maakt het ook niet uit. Als ze het, het nog een keer doet, dan wordt het misschien een beetje dom, maar dat maakt nee, niet dat uit. Ja, ze is geen spion hè? Ja. We gaan verder met een groot Nederlands talent. Dit is Elephant. Ze yeah. I spoke of the China Windows the Elephants broke just silence And that's it And it seems that we both forgot We try to be something we are not known But tonight we were shown the truth Because that's what elephants do Oh, we're so mistaken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 Talent. Ruben Heijn heeft een nieuw album uitgebracht in 2010. Lose Fit. En dit is Elephants. We gaan verder met het, uh, ja, het volgende nummer. Want een van mijn favoriete bands, de Kings of Leon... ...heeft vorig jaar een, uh, ja, een nieuwe album uitgebracht. Come Around Sundown. Nou, er kwam maar één uh, single vanaf en dat is Radioactive. En dit is dan de tweede. Echt een te gekke plaat. Dit is Pyro. ZFM. Baby. En het uh, heerlijke donker hart. Stel je voor dat ik je gedachten kan lezen die zo snel gaan dat ik niet meer in de hand te houden zijn. Je bent bang voor wat je zult vinden als je te dichtbij komt. Je beeld je in dat ik er niet om geef. Je ziet muren die er domweg niet zijn. Je denkt dat ik te sterk ben en moe om je toe te laten, maar dat is gewoon niet eerlijk. Ik ben niet sterk en ik zeg dat je bluf. Dit is Ilse de Lange. Ilse de Lange. en I'm not so tough. En uh, ja, goed nieuws voor de fans van uh, Ilse de Lange. Want zij uh, reist 18 juni af naar Zeeland voor een optreden at Concert Etsy. Dat maakte Bluff vrijdag bekend in The Voice of Holland... waar de groep een live optreden gaf... De ZILS band organiseert het festival al sinds 2006. Eerder werd ook al bekend dat zangeres Anouk de eerste dag van het festival afsluit. Bluff geeft traditiegetrouw het laatste optreden uh, van het evenement. De organisatie maakte later nog meer namen bekend. Vorig jaar kwamen onder meer Alan Clark, Guus Meeuwis en Carol Emerald langs. Concert at Sea vindt plaats op 17 en 18 uh, juni plaats in Renesse. En Brace, rapper Brace, uh, ja, nog uh, na negen maanden uit de gevangenis. Brace heeft de gevangenis mogen verlaten wegens goed gedrag. De 24-jarige rapper werd in april tot een jaar celstraf veroordeeld... ...wegens ontvoering met een vuurwapen. Brace mocht de gevangenis drie maanden eerder verlaten wegens goed gedrag. Hij heeft zich netjes gedragen en moet dan ook bekeken worden... ...of hij voor zijn vrijheidsinstelling in aanmerking komt... En hij heeft die test met glans doorstaan verteld zijn advocaat in shownieuws. En de top 2000, uh, het jaarlijkse hit, of uh, de lijst, muzieklijst van uh, Radio 2, heeft tussen kerst en jaarwisseling 11 miljoen Nederlands bereikt via radio, televisie en internet. Dat is een record zijn voor de jaarlijkse lijsten van Radio 2. De uh, maakte de scène vrijdag bekend. In 2009 breekt de top 2000 nog een half miljoen Nederlanders minder. Met name het aantal radio nam toe. Dat bleek uit de site van onderzoekbureau Radio Call. Maar liefst 7,3 miljoen luisteraars stemden vorige maand af op Radio 2. Tegenover 6,6 in de voorgaande editie. Vooral het aantal jongeren tien, uh, tussen 10 en 34 jaar, daarna de, de golden oldies luisteren, ligt opvallend hoog met 2,3. Ook de website van de top 2000 werd meer dan ooit bezoekt, bezocht. 1,1 1 miljoen mensen volgden de lijst via de website. Naar de verschillende tv-programma's van de top 2000. Zo, Top 2000. Ah, go go. Keken ook nog een 6,9 miljoen Nederlander. De 12e editie van de top 2000 ging op de eerste kerstdag van start. En eindigde op oudejaarsdag. Calif uh, Hotel California van Eagles stond dit jaar bovenaan de lijn. Misschien ga ik hem straks nog even draaien. Is een uh, hele goede plaat, hè? Ja, ja. Misschien wel terechte winnaar. Terwijl sommige mensen ja. daar anders over dagen. Want ik stond op twee met Bohemian Rhapsody. Maar ik moet zeggen, ik vond ze beide wel heel erg goed. Ja, He? ja. Wat mij betreft gaan we nu een van de beste dance Classics aller tijden. Dizzy Resco allemaal verhelden. Dit is The bankers.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 I wake up every day as a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up to I act real shallow, but I'm in to deep. I know I care about insects and violence. And every baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let Santa E give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I'll get mine for free. Man, I'm just living my life. There's nothing crazy about me. Ooh, yeah, man. In the floor now. Well, back then, back then. Back then. Back then.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 Ik of, of het een teken is of van geen betekenis. Dromen is het hopen en streven en weten of vergeten te leven. Is het maar een gedachte en het wachten tussen nemen en leven. Is het goed is het gaar of het verraden jou overtreven. Of het een teken is of van geen betekenis. Samen met Ellen ten Damme is dit wat is dromen. Slecht nieuws voor uh, Damien de Zil, Want die is slachtoffer uh, van een inbraak. Want Damien de Zeeu zit in zak en as. Vrijdag is er ingebroken in het huis van een voetballer. Zelfs een auto is gestolen. Hij zegt zelf op zijn Twitter. Fucking brutaal ingebroken in mijn huis. Inbrekers zijn wel gezien en uh, gesnapt door verschillende buren. Signamen, signalement bekend. Plus vluchtauto. De boeven hebben sieraden en een laptop meegenomen. Ook de auto van de middenvelder hebben ze niet laten staan. Uh, Demi twittert dat op een parelmoer witte Fiat 500. We gaan met het kenteken 96 LBB8. Hij zegt zelf, kijk alsjeblieft goed rond in Den Haag en omgeving. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En nu we het toch over voetballers hebben. Arsenal ontsnapt in de FA Cup. Arsenal is zaterdag in de derde ronde van het toernooi om de FA Cup ontsnapt. Pas in de laatste minuut kwam de topformatie op eigen veld tegen Leeds zij door een terug van invallen zes Fabregas. Er volgt nu een tweede wedstrijd. Leeds spelend in de tweede divisie was in de 54 minuten op voorsprong gekomen. Robert Snodgrass benutte een strafschop. Robin van Persie speelde niet mee op Arsenal. En als laatste Liverpool ontslaat uh, trainer Hudson. Dat heeft de club uit, uit de Premier League zaterdag bekendgemaakt. De mededeling komt uh, niet onverwacht. Aangezien de formatie van Derek Kuyt en Ryan Bouw dit seizoen slecht presteert. Liverpool uh, leed woensdag tegen Blackburn. Alweer de negende competitie in de En staat twaalfde in de Premier League. Slechts vier punten boven de degradatiescherm. Ehm... Uh, Hartje wordt tijdelijk vervangen door Kenny Dalkins. We gaan door met, uh, met ja, één laatste plaatje van Entertainment View. Tweede uur zijn we natuurlijk terug. Plaatje die 1981 Italiaanse zanger Pino di en dit is Makua La Idea. Goedemiddag, zometeen het tweede uur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 Che idea, ma dico, io ma sapra te ne rabba un super bullo, come te. E poi di speciale, che in un altro no non c'è. Che idea. Che vale idea. Non credi che lei non ci spetta? Che okay idea. Che idea. Ha lei, lunga la lei ti farà girare in ti girare senza avere mai le cose che pretendi esprimere.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 All right, yeah. K there, K there, K there. What idea? Que idea, que idea. De zanger dus uh, Pino de Ancho. Hij uh, was altijd bekend, uh, ja, kenmerkend voor hem, dus dat hij met een sigaret altijd op het podium stond. Dit terwijl hij een opleiding was tot arts. Nou, geen, leuke, uh, geen goede combinatie lijkt mij. Voor de rest is er uh, ja, weinig van hem vernomen. Oké. Okay. Okay. Ja, uh... hey, uh, we gaan op, uh, ja, naar het tweede uur alweer met uh, onder andere, ja, die zwerven met die gouden radiostem. Wat het is, hoor je straks. De burgemeester van Moerdijk heeft weer een, uh, ja, een aparte, aparte uitspraak gedaan. Natuurlijk hebben we ook uh, ja, muziek uit de provincie. Met uh, ja, deze week de provincie Limburg. En natuurlijk, uh, ja, profseur Henry. En we zullen het ongetwijfeld even over de Voice of Holland hebben. En uh, dat soort dingen. Zometeen zijn we terug. En uh, ja, ik wil even de tijd weten. Dus uh, is er iemand. Oh, ik zie iemand die het weet.